Op 22 november 1997 was Jean-Pierre van Rossum te gast op de radio en dit was zijn antwoord op de vraag welke vijf dingen hij wou meenemen naar de gevangenis. Het is goed en wel zo dat wat je ook meeneemt je het bij je aankomst onmiddellijk aan een zuur en verschaalde cipier dient af te geven. Het wordt dan opgeslagen bij je persoonlijke voorwerpen die net als je vulpen of je onderbroek ...onder een laag stof op je blijven liggen wachten... ...tot de dag dat je de middeleeuwen mag ontvluchten... ...tot de dag dat je de kerkers van wijlen... Duc Pesio... ...tot je zijn verheetputten van de verstenen krankzin... ...eindelijk mag verlaten... ...tot je het rijk der oranje vrijheid... ...eindelijk weer mag vervoegen omdat ik niet de gewoonte heb tijd en energie te verspillen aan wat zinloos is. En wat is er zinlozer dan vijf dingen naar het gevangen mee te sleuren? Ze daar vijf jaar lang te laten verkommeren... om ze achteraf ongebruikt weer mee naar huis te zeulen? Omdat het dus geen zin heeft, neem ik gewoon niets mee. Tenzij wel. Ten eerste mijn strijdlust, ten tweede mijn politieke ideeën, ten derde mijn literaire gedrevenheid, ten vierde mijn liefde voor mijn vrouw en mijn kinderen en uiteraard, hoe zou het ook anders kunnen, mijn onstelbare zin voor excessen. Ook dat zijn vijf dingen, maar dan wel vijf dingen die ze mij bij mijn aankomst onmogelijk af kunnen pakken, hoe graag ze dat misschien ook zouden willen. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure.